uur, wat omhoog met het nnbs Bij een bomaanslag in Afghanistan zijn zeker 13 doden en tientallen gewonden gevallen. Veel gewonden zijn er slecht aan toe. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Een bomauto ontplofte bij een stadion in de zuidelijke provincie Helmand. Er waren veel mensen die naar een worstelwedstrijd hadden gekeken. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Mogelijk zitten de Taliban erachter, die in de Afghaanse provincie Helmand steeds verder oprukken. Leden van het korpscommandotroepen zijn eerder teruggehaald uit een missiegebied, meldt Nieuwzuur. Ze liepen mogelijk gevaar door een verklaring van oud-commando Marco Kroon. Hij vertelde dat hij in 2007 in Afghanistan was gegijzeld en zijn gijzelnemer had doodgeschoten. Nieuwzuurbronnen zeggen dat Kroon met deze verklaring over de geheime operatie ook de denkmantel van anderen heeft afgeworpen. Vier mannen die worden verdacht van een groepsverkrachting in Antwerpen... blijven nog zeker een maand in voorarrest. De vier zouden twee Nederlandse vrouwen hebben verkracht en bestolen. De slachtoffers en de verdachten hebben elkaar een week geleden ontmoet... in een Antwerpse discotheek. De vrouwen uit Leiden zouden daarna in hun hotel door de mannen zijn verkracht. Waarschijnlijk waren ze gedrogeerd. Een jongen van 18 die vorig jaar een mislukte aanslag pleegde... op de metro in Londen, heeft levenslang gekregen. Hij komt na minimaal 34 jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating. De jongen zette afgelopen september een zelfgemaakte bom in een metrowagon. De explosieven in de emmer met scherpe voorwerpen ging gedeeltelijk af. 30 reizigers raakten licht gewond. De dader was een Iraakse asielzoeker die bekend stond als radicale moslim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 Zo reageerde het Chinese ministerie van Handel vandaag op de importheffingen van Amerika op aluminium en staal die gisteren ingingen. Het publiceren een lijst met Amerikaanse producten voor tegenmaatregelen. Zijn dit de openingsschoten van een handelsoorlog met alleen verliezers? Tot half acht is dit Bureau Buitenland. Maar eerst Polen, protest in Warschau. Daar dreigt namelijk een algeheel verbod op abortus. En abortus is in het land toch al nauwelijks mogelijk. Een wetsvoorstel ligt ter behandeling in het parlement. De uiterst conservatieve regering PiS zit in tweestrijd. Luisteren naar de achterban en meegaan met de wil van de katholieke kerk. Of luisteren naar het protest van ongeruste burgers. In Warschau, correspondent Michiel Driebergen, goedenavond. Goedenavond, André. Jij staat daar tussen de demonstranten. Klopt, het is nog steeds bezig. Ja. ja. En wie, wie demonstreren er? Zijn er veel mensen? Ja, er zijn heel erg veel mensen. Ik heb in tijden niet zo'n groot uh, protest gezien. Ik, ik kan moeilijk tellen, Ik dat is lastig te zeggen. Maar duizenden, misschien nou, zeker meer dan tienduizend, uh, denk ik. En dat is denk ik meer dan de organisatie op uh, gehoopt. Dat is dan alleen in Warschau. Want ik denk dat er in heel veel steden, ook in Krakau weet ik, uh, een vrij groot protest is uh, ja, tegen, tegen dit voorstel om, uh, om abortus nog uh, restrictiever te maken. Ja, en wat, wat is het voorstel? Wat houdt die wet uh, precies in? Nou ja, wat je al zei, de abortus is al heel streng in Polen, een van de strengste wetten in Europa, misschien wel van de wereld. Er was één mogelijkheid, of een aantal mogelijkheden is, nog, was, is het nog mogelijk op dit moment. Maar ja, de, de, de, de, de mogelijkheid daarvan die het meest gebeurt, namelijk bij een aangeboren afwijking van de foetus, die zou verboden moeten worden. Al dus de tekst van... Burgervoorstel. dat is 90% van de abortusgevallen die nu uh, plaatsvindt in, uh, in Polen. Dat zijn er dus al heel weinig. Dat zijn er iets meer dan duizend per jaar volgens de officiële statistieken. Ja, dat betekent dus in feite een, een, een totaalverbod, zou je kunnen zeggen. Met hele, ja, hele kleine uitzonderingen nog. Ja, hey, en nou is die uh, conservatieve regeringspartij... die uh, geloof ik de absolute meerderheid heeft in het parlement... die is in twee strijd. Er is kennelijk ook uh, uh, ja, verschil van mening in die partij zelf over die wet. Ja, niet zozeer in de partij zelf. Ik denk dat de meeste parlementariërs zelfs ook van de oppositie zijn voor een strikte abortuswet in Polen. Zo is dat nou eenmaal in Polen. Zo is de sfeer hier ook. Uh, het punt is een beetje dat de katholieke kerk wil dit allerstrengste voorstel, wat dus een burgervoorstel is, Die, dat willen ze gewoon in Polen. Alleen ja, uh, waar PiS bang voor is, dat is wat je nu hoort denk ik weer op de achtergrond, dat zijn woedende burgers. Want een hele grote groep mensen wil een strengere abortuswet. Er zijn meer dan 800.000 handtekeningen voor opge opgehaald. Met name vanuit de kerken. Dat zijn heel erg veel, bijna een miljoen. Maar er zijn dus ook heel veel mensen, en dat zien we vandaag... die dat absoluut niet willen en die heel ver zullen gaan, schat ik in... om daartegen te protesteren. Dus het lijkt erop alsof PiS, en dat is inderdaad die, die tweestrijd nu in de regering... Ja, daar een beetje voor gaat terugdijken. Ja, maar dan is de grote vraag natuurlijk of uh, de demonstranten... en de stemmers op PiS uh, soms misschien ook niet tegen deze nog strengere wet zijn. Precies, dat is zeker waar. Ik denk dat de oppositie daar een beetje op gokt... in de organisatie die vandaag deze demonstratie hebben ge, ge, ja, georganiseerd. Dat ze, ze hopen heel veel mensen te trekken en dat heb ik vandaag ook gemerkt. Ja, ik heb veel mensen gesproken die, die nooit stemden... niet zozeer anti-PiS zijn of iets anti-regering... maar die zeggen ja, van mijn lijf... Daar blijven ze van af. Uh, het punt is vooral voor PiS ook dat ze in tweestrijd dreigen, dreigen te raken met de kerk. Want de bischop hebben we afgelopen week opgeroepen om die strengere abortuswet wel mogelijk te maken. Maar ja, uh, dat, dat voorstel dat zou behandeld moeten worden in het parlement. Wat vandaag. Maar dat is op het laatste moment, toen dit protest werd aangekondigd, gecanceld. Dus het lijkt er een beetje op alsof PiS bang is. Inderdaad voor de eigen stemmers, ja. maar ook voor de kerk. Uh, dan is natuurlijk de grote vraag: wat gaan ze doen? Gaat die wet wel aangenomen worden ja. of niet? Nou ja, als ik een inschatting moet maken... ik denk dat ze dat heel lastig gaan vinden... Je ziet al bewegingen ook binnen Piets van ja, dit was niet ons voorstel, deze strengere wet. Het was een burgervoorstel. Maar ja, ze moeten natuurlijk wel naar die burgers luisteren. Dat willen ze ook. Zeker naar de burgers die hen steunen. Dat zijn er momenteel heel erg veel. Hmm. Uh, maar ja, als ze die support kwijtraken van die mensen, maar ook van de kerk... dan zitten ze toch wel met een probleem. Ja, uh, er zijn heel weinig abortussen. Uh, een van de kansen uh, dat uh, als die wet wordt aangenomen... dat er uh, meer illegale abortussen zullen... Uh, volgen. Is dat nu ook al het geval? Ja. Ja. ja, dat is zeker waar. Ik sprak net een demonstrante die zei... Ja, ik, heb een, ik heb een aandoening, zei ze... en ik wil eigenlijk nu beginnen aan kinderen krijgen... maar ik heb een aandoening, vertelde ze me... Ja, de, de kans groot is dat het een misvormd kind gaat worden. En ja, onder deze regering, uh, wat moet ik dan doen? Nou had zij een gynaecoloog, vertelde ze me... die had gezegd, die had haar eigenlijk toegefluisterd... want zo gaat dat dus in Polen... van nou, ik wil je dan heus wel helpen... Er dus zijn heel veel mensen die dan dus inderdaad naar het buitenland gaan. Uh, naar Duitsland of naar Slowakije om daar een abortus te laten uitvoeren. Dus een aantal illegale abortussen, ja dat is heel moeilijk te zeggen. Want daar zijn dus geen cijfers van. Uh, maar ja, dat, dat zou toenemen. En dat in ieder geval ook de vlucht van mensen die abortus willen plegen... naar het buitenland zal toenemen. Ja, dat zal dan zeker. Dat, is dan, dat ligt dan voor de hand. Ja, oké. Okay, hartelijk dank. Uh, Michiel Driebergen vanuit Warschau. Foreign Desk. Bureau Buitenland. In de Chinese provincie Xinjiang, waar oorspronkelijk Oeigoeren wonen... zijn de veiligheidsmaatregelen zo streng... dat de provincie ook wel bekend staat als surveillance staat. Veel journalisten komen er niet. Onlangs werd bekend dat het budget voor beveiliging nog eens is verdubbeld... terwijl er in de regio al een jaar lang geen aanslag meer is gepleegd... door separatisten of djihadisten. Correspondent Eefje Ramelo wilde met eigen ogen zien hoe het er nu aan toegaat. En is net terug uit de hoofdstad van de provincie Xinjiang. Goedenavond, Eefje. Goedenavond. Uh, ja, Hoe ging dat? Wat, wat merkte je van uh, ja, die veiligheidsmaatregelen? Nou, best wel veel eigenlijk. Um, in Shanghai, waar ik woon, ben ik gewend dat er overal camera's hangen. Je voelt je overal al bekeken. Um, hier was dat nog nou, tien keer zo erg. Op, op letterlijk iedere straathoek zijn politieposten. Um, en wat erger was nog is dat heel veel wegen voor een groot deel waren afgesloten. Zijn afgesloten. Um, vooral in de islamitische wijken zijn eigenlijk alleen de hoofdwegen nog vrij begaanbaar. En um, ja, die wijken die zijn als een soort ghetto's afgesloten. Uh, wil je een kleinere straat in dan moet je langs zo'n politiepost. Uh, soms is dat dan ook nog een beveiliger die in de kofferbak wil kijken. Um, als je te voet zo'n wijk ingaat, um, of zelfs ook als je een winkel ingaat... van een busstation, dan moet je door een metaaldetector... je tas gaat door een scanner, alsof je op een vliegtuig bent. Alsof je op een vliegveld bent, moet ik zeggen. Um, en uh, ja, je ID-kaartje, je identificatiebewijs wordt gescand. En dat is alles als je gewoon boodschappen wil doen. Ja, dus dat is om de havenklap uh, een, een controle, als ik je zo hoor. Ja. Ja. ja, aan de lopende band. Ja, je was er drie jaar geleden ook, maar dat, is dus, dat was toen niet zo? Nee, nee, zulke controleposten heb ik toen echt niet gezien. Um, je kon er veel vrijer rondlopen. Um, en in die wijken waar ik het net over had, hè, daar. Um, is het nu ook veel minder druk dan het toen was. Um, dat was in 2015, toen ik daar voor het laatst was. En toen zag ik heel veel migrantenarbeiders. Um, dat zijn dan dagloners. En die staan dan op de hoek van de straat met een bordje van... ik kan heel goed metselen of loodgieten. Hè, neem mij mee voor, uh, voor je klus. Nou, die heb ik nu helemaal niet meer gezien. Um, ik denk, Beijing heeft heel veel... Han-Chinezen, dat is de grootste etnische groep in China, naar Xinjiang gestuurd. om die populatie Oeigoeren, die islamitische minderheid. Um, wat te verdunnen. Mm -hmm. En er zijn geen recente cijfers over het aantal Oeigoeren. Um, uh, dat er nog in Urumqi wonen. Um, maar ik vermoed dat heel veel mensen die op het platteland wonen. nu niet meer naar de stad durven om te werken. Dat ze dus gewoon wegblijven. Ja, nog even naar de kern van het conflict. Hè? Waarom uh, zijn er zulke strenge veiligheidsmaatregelen? Tegen. Waarom wantrouwt China die Oeigoeren zo? Nou, eigenlijk om twee redenen. En die twee redenen die hangen ook wat met, ons, met elkaar samen. Um, de Oeigoeren zijn dus islamitisch. En China vreest religieus extremisme. Um, zeker na de aanslagen in de Verenigde Staten en Europa. Um, er is ook, dat is de tweede reden... er is een kleine stroming binnen de Oeigoerse gemeenschap... die zich zou willen afscheiden van China. Um, daar hebben we de laatste jaren eigenlijk heel weinig van gehoord. Die, die stroming zou ook echt heel klein zijn nu, nu nog. Um, nou zijn er ook... Er zijn aanslagen geweest. Tientallen aanslagen in Xinjiang zelf. Uh, maar ook in de zuidelijke stad Kunming. Uh, dat is deze maand vier jaar geleden. Nou ja, als reactie heeft Beijing deze regio dus veel, steeds verder ingesnoerd. Eigenlijk. En via uh, propaganda werd dan gezegd dat bijvoorbeeld moslims aan de grens uh, uh, met uh, milit militante extremisme... In ja, extremisten in Pakistan zouden samenwerken. Nou, we weten al lang niet meer wat er precies waar is. Um, maar dus afgelopen week vertelde een gedelegeerde uit Xinjiang... Uh, tijdens het volkscongres in Beijing... dat er al een jaar lang geen aanslagen meer zijn geweest. Ja, dat, dat zou best kunnen, maar we kunnen het dus niet exact controleren. Ja, en hoe groot is die groep uh, jihadisten of separatisten... Uh, ten opzichte van ja, de, de bevolking van Oeigoeren? Weten we dat? Nou, heel klein, heel klein. Um, die, die separatistische beweging um, die was uh, etterlijke jaren geleden, echt tientallen jaren geleden, was die veel groter. En voor zover bekend is die steeds kleiner geworden. En hoe groot die nu nog precies is, dat, um, ja dat, dat weet eigenlijk niemand. Kon je met ze praten? Was het makkelijk om daar je werk te doen? Ja, dat is heel moeilijk. Um, ten eerste is daar heel simpel gezegd de, de taalbarrière. Ik, ik spreek geen Oeigoers, dat is echt een aparte taal. Um, en er is heel veel wantrouwen. Um, als je met buitenlanders praat, dan kun je het sample krijgen van politiek onbetrouwbaar. En dat is een term waar niet echt een definitie van is... maar dat kan je wel flink in de problemen uh, brengen. Dus via een Chinese tolk communiceren is dan ook lastig... want Han-Chinezen zijn misschien nog wel moeilijker te vertrouwen... dan buitenlanders. Um, het is me uiteindelijk wel gelukt om met een paar mensen te spreken. Um, ja, meestal ja, verstrakt hun gezicht dan en spelen ze mooi weer. En als je doorvraagt, dan blijkt toch wel dat ze zich erg onvrij voelen. Um, wat uh, vaak terugkomt is dat ze de provincie niet uit kunnen dat ze geen reispapieren krijgen. Ik sprak bijvoorbeeld met een jonge chirurg... die vertelde dat hij heel graag um, uitwisselingsprogramma's zou willen doen... Uh, met bijvoorbeeld ziekenhuizen in Engeland um, of Hongkong. En um, ja, die uitwisselingsprogramma's die waren er wel um, tot een aantal jaar geleden... maar die zijn stopgezet. En um, ja, hij is dus eigenlijk gevangen uh, in, in zo'n soort openluchtgevangenis uh, ja, die Xinjiang op dit moment is. En ja. ik weet van meer Oeigoeren die wel naar het buitenland konden reizen... dat hun achtergebleven familie eigenlijk als een soort onderpand wordt gebruikt. Hè. Als ze zich beklagen over China... dan komt hun familie misschien wel in een, uh, in een heropvoedingskamp terecht. Ja. Hey, en wat uh, zeggen de Han Chinezen die uh, daar in die provincie wonen... die daar naar verhuisd zijn? Heb je die ook gesproken? Ja, die vinden het eigenlijk. Uh, ja, ja. En die vinden het ontzettend veilig in hun stad. En, en eigenlijk wel prettig. Als je ze vraagt naar al die veiligheidsmaatregelen. dan zeggen ze ja, als er iets gebeurt. dan is de politie er binnen twee minuten. Dus ja, die vinden het eigenlijk wel, uh, wel positief. Ja, en zij steunen, neem ik aan. dit uh, enorm strenge. Uh, antiterreurbeleid van de, de regering? Uh, ja, in, over het algemeen krijgt, uh, krijgen. Anti terreurmaatregelen van de Chinese regering heel veel steun. Um, ik vind zelf een beetje dat de Chinezen erg bang worden gemaakt. Um, er wordt heel veel nadruk gelegd continu op veiligheid en controle... Nou is China echt een ontzettend veilig land. Dus, er zijn geen vuurwapens. Um, er is ook heel weinig criminaliteit. Um, ik loop met alle gemak van de wereld... s'avonds laat alleen over straat. Um, maar vooral door de aanslagen in... Uh, he, Parijs, Nice... Um, uh, Brussel, Londen. Daar zijn de mensen echt bang geworden... voor uh, terreur en... Um, ja, jonge mensen reizen liever niet meer naar West-Europa... omdat het er gevaarlijk, gevaarlijk zou zijn. Dus ze zijn er eigenlijk heel blij mee dat hun eigen regering er zoveel aan doet... om terrorisme, terreur in eigen land te voorkomen. Ja, en de maatregelen van de Chinese regering gaan heel ver. Hè? Dus niet alleen die veiligheidsmaatregelen... maar er worden ook allerlei mensen in heropvoedkampen gestopt. Ja, ja, klopt. Um, daar is heel weinig over, over bekend. Hè. Er zijn uh, mensenrechtenorganisaties um, die, uh, die getuigenissen verzamelen van mensen die eruit komen. Um, uh, die er dus in hebben gezeten of, of uh, die, um, ja, die mensen kennen die erin hebben gezeten of die er nu in zitten. Um, wat daar precies gebeurt is onduidelijk. Van de um, staatsmedia weten we dat het... Uh, ja, die doen het voorkomen alsof het een soort scholen zijn in overheidsgebouwen. En uh, daar leer je Chinees en je leert er uh, patriotische liedjes zingen. Um, maar uh, ja, zou er zouden ook uh, martelingen plaatsvinden, bijvoorbeeld. Um, en het, het zou er niet zo heel fris aan toe gaan. Ja, goed. Uh, hartelijk dank voor je verhaal, uh, Eefje Rammelo. Bureau Buitenland. Ja, China heeft vandaag met tegenmaatregelen gedreigd... in reactie op de invoerheffingen van president Donald Trump. Gisteren werden importheffingen op staal en aluminium van kracht. En de Europese Unie kon vooralsnog opgelucht ademhalen... omdat het van de importheffingen zijn uitgezonderd. Maar hiermee zijn wel de openingsschoten gegeven... van wat sommigen vrezen dat uit kan lopen op een handelsoorlog... met misschien alleen maar verliezers. We gaan erover praten met Steven Brakman... professor internationale handel aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Uh, wat, wat vindt u van die eerste reactie van China? Nou ja, dat China tegenmaatregelen neemt is natuurlijk helemaal niet verbazingwekkend. Dat doen al die landen, dus uh, Canada die heeft ook geprotesteerd, Mexico, de Europese Unie en China die, uh, die voegt zich in dit rijtje. En die hopen natuurlijk dat ze met dreigementen die maatregelen teniet kunnen doen. Ja, uh, en waarom richt Trump zijn pijlen nu zo vol op China? Wat Trump. Vreest en hij kijkt eigenlijk naar de handelsbalans van de Verenigde Staten. Hij heeft een tekort op de handelsbalans. En met name met, uh, met China. En hij interpreteert dat, heel fout trouwens. Maar hij interpreteert dat als oneerlijke handel. Mm -hmm. Dus Amerika die importeert meer dan ze exporteren. En Trump die vindt dat heel uh, oneerlijk. En die wil daar wat aan doen. En de, een, de maatregel die hij neemt. Uh, hij heeft ook een tekort met de Europese Unie. Dat zijn inv invoertarieven. Dus wat hij probeert is de invoer af te remmen. En hij... Hij, ja, hij, hij raakt daarmee uh, exporteurs van, uh, van Europa, maar ook exporteurs van China. En uh, hij hoopt dan dat de handel, in zijn woorden, eerlijker wordt. Ja. Maar het is een groot misverstand. Ja. Maar hij zegt ook, uh, de, de, de Chinezen die, uh, willen op oneerlijke, oneigenlijke manier aan uh, intellectueel eigendom komen van Amerika. En ze beschermen ook hun eigen mar uh, markt. Heeft hij daar wel gelijk in? Nou ja, dit zijn eigenlijk twee dingen. Wat, wat wel een punt is, en nou, daar zijn ook wel aanwijzingen voor... is dat China bedrijven die uh, de Chinese markt willen betreden... Um, wil dwingen om samen te werken met andere Chinese bedrijven. Een joint venture. Nou, wat, wat gebeurt er dan? Dan is zo'n bedrijf gedwongen om met een Chinese partner samen te werken... en dan wordt de, wordt de kennis overgedragen. Nou, soms is dat heel normaal, maar vaak ook niet. En vaak wordt die kennis misbruikt. Of op die manier uh, onteigend, als het ware, van de, van de oorspronkelijke uitvinder... En dat, dat is inderdaad oneerlijk. En Trump heeft hier wel degelijk een punt. Dus dat is ook iets waar Europa op wijst binnen de Wereldhandelsorganisatie. Ja, de Franse op... president had het er ook over. Hè? Precies. Ja. Ja, dus dat, dat, is, dat is zonder meer een probleem. Alleen de oplossing door invoertarieven in te stellen... en iedereen die schrikt daar natuurlijk heel erg van... Uh, is, is een foute oplossing. Ja, en uh, wat China nu doet, hè, het is eigenlijk een beperkte reactie. Uh, hoe, hoe zal dat verder lopen, denkt u? Nou, als je kijkt, Trump die zit al meer dan een jaar in het Witte Huis. Hij heeft al die tijd heeft hij eigenlijk gewezen op de oneerlijke handel die Amerika heeft met de rest van de wereld, ook met China. Wat opvalt in die afgelopen periode is dat de Chinese president eigenlijk heel terughoudend gereageerd heeft. Uh, hij, hij heeft in Davos heeft hij een verklaring afgelegd dat hij voor globalisering is. En hij reageert eigenlijk betrekkelijk rustig uh, op al die uh, opgewonden uh, uitspraken van Trump. En ook in dit geval reageert hij eigenlijk betrekkelijk. Ja, maar goed, die, die uitspraken zijn gevolgd nu door maatregelen. Er zijn uh, beperkte... Door ja, het regement van maatregelen. Ja. Maar hoe, hoe, hoe denkt u dat dat uh, verder zal lopen? Zal er uh, overleg zijn opnieuw? Ja, uiteraard vindt de overleg plaats, ook bij de Wereldhandelsorganisatie. Maar de, kijk, de Verenigde Staten die snijdt zich in, in de eigen vingers door, door zijn invoertarief. Dus Trump die maakt die producten kunstmatig duur op de, op de Amerikaanse markt. Nou, Amerikaanse consumenten hebben daar last van. Maar de Chinezen hebben natuurlijk een heel uh, interessant machtswapen. Um, voor wie, uh, wie is nou voor wie het belangrijkst? Heel veel producten die in Amerika afgezet worden... dus die Amerikanen importeren... die worden in China in elkaar geschroefd... Uh, en wat er zou kunnen gebeuren, maar dit is speculatie, mm -hmm. is dat die bedrijven die voor de Amerikaanse markt produceren en producten in elkaar schroeven, denk aan de iPhone, dat ze ineens te maken krijgen met onverwachte inspecties. Dus dat de, Amerika de Chinese overheid, die gaat ineens heel scherp letten op arbeidsomstandigheden, op milieu, uh, op, op, op hoe men met het milieu omgaat. En ze zeggen natuurlijk dat het met niks te maken heeft. Alleen ze kunnen op die manier wel druk uitoefenen op die bedrijven die voor de Amerikaanse markt uh, leveren. Ja. Wat ze ook kunnen doen, en dat onttrekt zich ook aan de maatregelen van de Wereldhandelsorganisatie, is dat ze bijvoorbeeld consumenten oproepen om geen Amerikaanse auto's meer te kopen. Dus op die manier kunnen ze wel degelijk druk uitoefenen. Maar wat opvalt, dus om nogmaals terug te komen, is dat eigenlijk China vrij terughoudend reageert. Ze, ze, ze dreigen wel met maatregelen, maar ze hopen eigenlijk dat, de, dat Amerika inziet dat dit toch een, een doodlopende weg is. Ja. Als ik u goed beluister, dan is het helemaal voor Amerika niet eens mogelijk om. Op om dit, een handelsoorlog uh, te winnen. Ook al twitterde Donald Trump dat hij uh, het, het makkelijk zou kunnen winnen. Nou ja, wat is winnen in dit geval? Het is geen voetbalwedstrijd dat je met 2-0 wint. Waar, waar, waar, waar staat het doel? Dus uh, ik, de term winnen vind ik in dit verband heel vreemd. Wat Trump kan doen... En dat, die mogelijkheid heeft hij. Hij kan gewoon een invoertarief instellen. En daar hebben de, de, de, de buitenlandse exporteurs hebben daar last van. Nou ja, dat, in die zin wint hij. Maar hij verliest ook doordat hij producten kunstmatig duur maakt op de Amerikaanse markt. Dus denk aan staal. Ja. Uh, hij, hij heeft nu een invoertarief op staal en op aluminium. Nou, Amerika heeft heel, ook heel veel uh, staalverwerkende industrie. Denk aan de auto-industrie of de vliegtuigindustrie. Nou, die producten worden duur. En die verliezen dus ook hun concurrentiepositie op de rest van de wereld. Dus de term winnen is in dit verband heel merkwaardig. Hij kan het doen, maar winnen, dat, dat zie ik niet echt helemaal voor me. Ja, heeft hij een, een, een ouderwets idee over uh, de globale economie, als ik u zo Absoluut. hoor? Absoluut. Ja? Ja, nee. Kijk, wat, wat, de grote fout. Dus waar, waar we mee begonnen is dat Trump wijst op de oneerlijke handel. Nou, hij doelt op het uh, tekort op de handelsbalans. En eigenlijk denkt hij in, in termen van export. Dus export is goed, invoer is slecht. Uh, en hij wil de export stimuleren en de invoer afremmen. Het gekke is met internationale handel. Wat is het doel van internationale handel? Is nu precies het Zeg maar, waar gaat het om bij de internationale handel? Handel. Het gaat om de invoer. Dat zijn producten die, die je uit het buitenland haalt. Die je zelf niet hebt. Of uh, die je minder goed maakt. Of die je veel te duur maakt als je het zelf zou doen. Dus in feite haal je producten uit het buitenland. Omdat het buitenland het beter kan. En in ruil daarvoor uh, maak je exportproducten. Producten waar jij relatief goed in bent. En dan ruil je met elkaar. Dus het doel van de handel is niet zozeer de export. wat, wat Trump... Met name op wijst, maar het is de invoer. Nou en die invoer die remt hij af. Ja. En maar en... Kan, kan hij wel op korte termijn zeg maar, zijn, zijn kiezers, kiesbasis uh, tevreden stellen door dit te doen? Of zal nou, het, ja. zelfs dat niet eens gebeuren? De, de, de, zeg maar de, de staalindustrie in Amerika was heel blij. Die stonden, die stonden te juichen om Trump... toen hij zijn handtekeningen onder die maatregel zette. Uh, in die zin bescherm je natuurlijk een, een kleine industrie... Die het, niet kan, die het niet zelfstandig kan redden op de wereldmarkt. Die bescherm je met de invoertarief. Dus die staalarbeiders waren heel blij. Maar de andere arbeiders in de auto-industrie... in de vliegtuigindustrie, die waren veel minder blij. Want die zagen dat hun, hun concurrentiepositie werd aangetast. Maar het is ook fout. Kijk, wat Trump op wijst... Uh, je hebt dus die internationale arbeidsverdeling. Uh, ik doe wat ik goed kan, jij doet wat jij goed kan en ruilen. We. En dan gaan we er allebei op vooruit. Dat geldt ook op de, op de wereldmarkt. Uh, Trump die valt over het tekort. Dus ja. Amerika heeft al jarenlang, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog... zitten ze eigenlijk met name met het tekort op de handelsbalans. Trump zou daar blij mee moeten zijn. Dus hij wijst op een probleem. Tenminste, dat denkt hij. Terwijl hij eigenlijk blij moet zijn. Dus een handelstekort wijst op, op, op iets heel moois voor de Amerikanen. Namelijk dat ze meer consumeren dan ze zelf produceren. En de rest van de wereld, die levert al die producten. En dat doen ze al jarenlang. Dus in plaats dat hij nou tevreden is... dat hij niet zoveel hoeft te produceren of te consumeren... is hij heel ontevreden. Ja, en dat kan, is eigenlijk heel vreemd. Kan de Europese Unie nog betrokken raken in dit conflict? Uh, nou ja, tot, tot voor een paar dagen waren ze, waren ze er nog bij betrokken. Dus Trump is dermate wispelturig en ja, zijn Ja, Europa is nu even uitgezonderd, hè? maar dat kan zomaar weer veranderen, Absoluut, denk ik. Absoluut, ja. U. Ja, en um, als laatste vraag, uh, zeg maar een handelsoorlog kan eigenlijk helemaal niet in, in zo'n verweven uh, globaliseerde markt, als ik het goed hoor. Nee, dus het, kort, het voorbeeld waar we ja. het net over hadden met die iPhone. Dus die, die iPhone wordt, in, wordt uh, in Californië ontwikkeld. En al die producten, die, uh, die onderdelen worden in, in China in elkaar gezet. Dus stel dat je een maatregel neemt. Ja, dan heb je via die, die aanbodketen, al die producten komen, worden overal gemaakt. Uh, tref, je, tref je eigenlijk de hele wereld. Dus ja. denk aan de vliegtuigindustrie. Uh, ja, die onderdelen worden uit de hele wereld gehaald. Dus heb je een tarief op de, op, op de vliegtuigindustrie, stel dat je dat doet. Ja. Nou, dan tref je dus ook uh, Italianen die het... Landingsgestel maken. Ja. Dus op die manier verspreidt zich dat over de hele wereld. En in die zin kan Europa daar last van hebben. Ja. Oké, okay, helemaal duidelijk. Hartelijk dank. Uh, Steven Brakman, uh, professor Internationale Handel aan de Rijksuniversiteit Groningen. En tot zover uh, Bureau Buitenland. In mandjaren aandacht voor de worstbijbel. Alles over worst en zelf worst leren maken. Presentatie Petra Postel, maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Moutjoers.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 Leden van het korps commandotroepen zijn eerder teruggehaald uit een missiegebied dat meldt Nieuwsuur. Ze liepen mogelijk gevaar door een verklaring van oud-commando Marco Kroon. Die vertelde dat hij in 2007 in Afghanistan was gegijzeld en zijn gijzelnemer had doodgeschoten. En vier mannen die worden verdacht van een groepsverkrachting in Antwerpen blijven nog zeker een maand een voorarrest. Ze zouden twee Nederlandse vrouwen hebben verkracht en bestolen. Dat gebeurde in een hotel na een avondje uit in een Antwerpse discotheek.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 Goedenavond en welkom bij het koken eet programma Mangiare... vanuit de kookstudio van Mr. Kitchen in het Westerpark in Amsterdam. En we hebben weer een paar Mangiare-luisteraars uitgenodigd. Vaste Mangiare-luisteraars. Leuk dat jullie er zijn. Ze, ze, ze kijken allemaal heel... Joehoe! Het fijne aan Mangiare-luisteraars uh, is dat ze er altijd... Uh, en heel smakelijk uitzien en nog heel veel lachen ook. Dat wordt zeer op prijs gesteld. Dank je wel. Eh... Uh, als u thuis ook een keer erbij wilt zijn, stuur dan een mail naar ons. Vrijdag 30 maart kunt u er bijvoorbeeld bij zijn. 6 april niet, maar vrijdag 30 maart wel. En stuur dan een mailtje naar manjare.ntr.nl. En de eerste mailers zijn er dan de volgende week weer bij. Reageer op deze uitzending kan ook. Hashtag Radio Manjare. En u kunt natuurlijk onze uitzending ook podcasten. Ik weet niet of mensen dat wel eens doen, dat podcasten. Maar je kan ook zo'n abonnementje nemen op ons programma. Ja, ik zie al een vinger in de lucht. Ja, Manjare ook. Zit ja. hij ook in de vast. En dan komt er morgen vroeg of vanavond nog. Alleen maar zelfs... Ja, u bent vrij monomaan, vind ik dan. Maar ik waardeer het wel. Ja, oh ja, dat zegt uw vrouw ook of zo. Ja, uh, maar hoe dan ook, uh, het wordt zeer gewaardeerd... en dan krijg je zo'n berichtje van er is weer een nieuwe podcast. Nou, nou, ik, vind het, ik vind het een prachtig fenomeen. Ik klink nu een beetje als een bejaarde, dat geef ik eerlijk toe... maar dat, uh, dat geeft niet, ben ik ook bijna. Uh, naast mij aan tafel, aan de linkerhand. Meneer, wat eet ons? Zo heet deze man. En zoals u begrijpt, dat is dus een pseudoniem voor een man... die alles weet van fermenteren, van roken, van knopen, van worst. En zijn nieuwe boek heet dan ook... Worstbijbel, waarin, meneer Wat ons je mede meneeren aanspreekt. Want laten we wel zijn, het is een mannenboek geworden, hè? Een beetje wel, ja. Een beetje wel. Er staat, ik, ik citeer uit je boek, en die okay. tekst moet uit, jou, uit jouw vingers zijn gekomen. Okay. De tragische lotsbestemming van de man om worsten te maken... is om zijn angsten te bezweren. Ja, ja daar komt het eigenlijk wel op neer, hè? Wat voor angst hebben we het dan over, jongen? Ja, uiteindelijk, je maakt een worst... en dan is die altijd groter en glimmender... En sappiger dan je eigen worst en de enige remedie daarvoor is weer opnieuw een worst maken die dan weer nou ja, goed zo gaat het eigenlijk door. Dus je wordt gevangen in je eigen worst maken als man. De bekende... Snap je het nog? Ja, ja, ik snap het heel goed. Ik zit alleen maar met open mond naar je te kijken en dat je gewoon zo. Daar heb ik echt niet van terug in de derde minuut van de uitzending dat die man gewoon. Nee, laten over... we maar stoppen. Penisnijd en, en castratieangst. Ja, de oude Freud noemde uiteraard, dat uiteraard, zo. Hè? Ja, zeker. Die ja. noemen we ook in het boek. Ja. Ja. Maar ja. verder kun je ook gewoon leren hoe je lekker osworst maakt en, uh, en venkelworst. Dus het is niet alleen maar uh, hardcore worstfilosofie. En het is ook een beetje als grap bedoeld. De kerels uiteraard, uiteraard, die, die uiteraard. zich uitsloven op zondag ja. uh, met zo'n schort de, voor. De, dat... de goede verstaander leest ook wel erin dat wij de, de man wel een beetje. de vleesmakende, de, de, vlees de, de barbecueende man en de worstdraaiende man. ook wel een tikkeltje op de hak nemen. Ja, en dat mag ook. Dat is leuk. We gaan straks die Bijbel bespreken. Het is een waanzinnig dik en uitgebreid en precies boek. Naast jou zit de koning van de barbecue, Patrick Richard. Hij is Surinaamse chef-kok. Op Kwaku heb ik al een paar keer kip bij jou mogen eten. Toen ben ik ook gewoon niet meer weggegaan. Oh. Het was een ongelofelijke sensatie. <laughs> uh, je brengt iedereen het hoofd op hol met je eten. Je hebt bijvoorbeeld gekookt voor het Nederlands elftal... voor de koning van Ghana, voor de koning zelf, onze koning ja. ook, hè? Ja. Maar je kookt ook bijvoorbeeld voor het Suriname. Uh, uh, hoe noem je dat, uh, dat? Suriname Airways. Airways, dankjewel. Ja. Dus koken in de lucht. Uh, nou ja, altijd, altijd Surinaams. Maar wat er veel belangrijker is op dit moment. is. Je bent jarig. Maar uh, je ben daar 25. 25 jaar, ook prima jongen. Uh, je zit hier op je verjaardag, je hebt wel vrouw en dochter meegenomen. Ja. Op die manier kwam je het huis nog ja. uit op deze ja. feestdag. Ja. Ja. Anders mocht ik niet komen. Anders ik niet komen. Nee. Jij gaat straks voor ons Rotti proeven en testen. Ja. En om alvast even een voorschot te nemen, waar ga je het meest op letten? Nou, Rotti is eigenlijk een hele bekende Indiaans gerecht. Roti is de pannenkoek zelf. Ja. En daarvan hebben ze 500, misschien duizend verschillende soorten in India. Maar alles wat naar Suriname komt, wordt veranderd in goud. <lacht> Die roti is naar Suriname gegaan. Ja. En wij hebben hem veranderd. En wij hebben nu de authentieke Surinaamse roti. Met aardappel. Met kousenband. Met goede kip. Ja, ja. goede kip, hè? Ja, goeie kip. Die van het botje valt, toch? Ja, met moet, botje. Met botje, met en die botje. moet er ook vanaf vallen. Ja, ja precies. Zeker. En jij gaat daar op letten straks. Want we hebben drie rotties uh, uh, uh, ja, gekocht... waarvan er ook gewoon eentje van de supermarkt is. Ik weet niet okay. uh, of je daar vertrouwen in hebt. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Want jij maakt het altijd zelf, hè, neem ik aan. Nou, een, een, een, een goede rottie moet je gewoon eigenlijk... uit een Surinaamse keuken krijgen. Juist. Gewoon een authentiek Suriname. Ik zeg trouwens dat in Suriname... kennen we eigenlijk geen huizen. En dan wordt er ieder stil. Ik zeg, in Suriname kennen we alleen maar mini-restaurantjes. Aha. Dus elk huis is een mini-restaurant. Een roti uit zo'n mini-restaurant... is eigenlijk meestal de lekkerste. Ik was bij jou op Kwako in de Belmer uh, vorige zomer. En toen had jij daar je, je maxi-restaurant... En daar werd uh, met man en macht gewerkt om iedereen van kip te voorzien... en van andere barbecue lekkernijen. En toen zag ik ook de hele familie staan. Ik heb jouw vrouw daar zien staan ja. met een netje in het haar... maar ik heb je schoonmoeder daar zien staan... En er werd ook goed opgelet welke vrouwen de, zeg maar, de bestellingen kwamen doen. Want okay. dat houden jullie, hebben jullie allemaal goed in de gaten. Dat ja. was me wel meteen duidelijk. Het is een, echt een groot familiebedrijf hè, wat je dan runt op zo'n moment. Ja, ik heb, ik heb een familiebedrijf. We zijn begonnen als familie. Maar Kokko is een familiereunie. Ja. Dus in mijn, in mijn restaurant... Ik, heb nog steeds, ik ben nog steeds bezig met mijn restaurant. Heb ik eigenlijk een, een, een goede... Samenwerking met de directe familie. Mevrouw, mijn, mijn kinderen die ook meehelpen. Maar op Kwakoe komt er gewoon een familie. Een neef die, die langskomt. En die, die, die wil gewoon meehelpen. Ja. Zo gaat het. Kwakoe is een familiereunie. Ja. Ja. Dus dat heb je meegemaakt denk ik. Ja zeker. Ja. Het was hartstikke leuk. Naast mij zit journalist en voormalig dame reiziger. Karin van Münster. Zij bespreekt in dit programma altijd een kookboek. Welk kookboek is het geworden? Het kookboek. Zout, vet, zuur, hitte. En het is een boek. Ja, het, ko het komt in het Nederlands uit. Volgende week uh, ligt het uh, in de vertaling in de winkel. Maar ik heb het nu uh, in het, in het uh, Engels bij me en het ook in het Engels gelezen. En um, <tie> het is eigenlijk het kookboek van een nerd. Oké. Okay. Ja, het is een, um, een, een vrouw die helemaal bezeten is van koken en kooktechnieken. En die heeft het uh, in een, um, eigenlijk een studieboek opgeschreven. Maar omdat ze zo ontzettend goed kan schrijven, leest het als een... Spannend dagboek. Oh ja, dus je hebt er echt van genoten Ja, zien. enorm. Ja, ja. Het ja. was weer een groot feest. Het was groot feest, ja. En ik heb of... veel geleerd ook. Ja? Ja, ja, ja? ja, serieus. Ook voor de jongste bediende, want die heeft er uitgekokt. Janneke Kuiper, hoe ging dat? Wat heb je gemaakt? Uh, ik heb gemaakt... Ja, het heet in de vertaling... een. Het, het is allemaal een beetje neurderig ook uh, opgeschreven. Dus het is niet dat je een, een lekkere titel hebt met een plaatje erbij en alles. Het is meer, je kan er ook dit mee doen, je kan er ook dat mee doen. En in de vertaling heet dit dan een vruchtenvlaai. Maar ik wil eigenlijk dat iedereen dat woord meteen weer vergeet. Want dat oh. wordt heel gek met wat je dan straks krijgt. Het smaakt niet naar een vruchtenvlaai, ja. maar... Het... Is zo vertaald. Ja. Of ja, fruit cobbler in het, uh, in het Engels. Dat, okay. dat zeggen misschien meer mensen. Wij gaan dat straks, uh, gaan wij dat allemaal meemaken. Ik begin uh, over worst. Met meneer, wat eet ons? Ooit was je wetenschapper in de gezondheidszorg. Je hebt jezelf omgeschot tot kok. Je schrijft uh, kookboeken. Mm -hmm. uh, je maakt worsten. Je maakt heel erg veel dingen, hè, want je fermenteert ook. Ik fermenteer, ik rook. Ja. Ik vind het leuk om dingen uit te benen. Ik uh, uh, doe ik allemaal weer. Uh, Drank maken, ook vrij veel. Ja, alles zelf maken. Dat is wel een beetje mijn, uh, mijn stil, zeg maar. Ja, ik, en... ik, ik, ik maak het liefst dingen die je met minder geld en voor min, met minder moeite gewoon in de supermarkt kan kopen. Dan word ik, dan word ik heel erg blij. Ja, dat jij dat gewoon zelf kan maken. Ja, dat maken. ik gewoon zelf vanillevla maak. Dan ben ik een weekend lang bezig en dan heb ik uh, het equivalent van een, een halve liter vanillevla... van 79 cent gemaakt. <lacht> en dan maar, maar daar zitten dan 18, 18 ja. uren ja, ja. aan exact, 40 exact. euro in. Dat is verschrikkelijk maar veel uh, geld en dat soort dingen. Ja. Maar dan ben ik het gelukkigst. Maar nog Nooit voor productie, dus je, je gaat nee. er dan niet meer van maken? Nee, dan heb ik een halve liter van hiervlaan, dat was het dan maar <laughs> weer. Ja. Volgend avontuur. volgend avontuur, precies. Ja. En wat, wat is het eigenlijk dat jou drijft om, om op die manier uh, te werk te gaan? Ja, dat denk ik toch een beetje dezelfde reden dat ik ooit wetenschapper ben geworden. Ik wil gewoon heel graag weten hoe dingen in elkaar steken. Mm -hmm. die, die, die, ja, ik heb daar oprechte interesse in. En dan het liefst met een randje ordinair. Dat, dat, vind, ik het, dat vind ik het mooiste. Met een ordinair? Beetje ordinair? nou gewoon. Gewoontjes. gewoontjes hè? De vanillevlaat, de pindakaas, de chocopasta, de appelstroop. Dat soort, beetje, dat soort dingetjes. Hoe wordt het gemaakt? Waar bestaat het Waar uit? Bestaat het uit? Hoe, hoe kun je het zelf maken? En daarnaast vind ik ook wel uh, leuk om te onderzoeken of, of, of allerlei culinaire ideeën die men heeft of die wel kloppen. Dus ik vind het ook wel leuk om een beetje culinaire mythes onderuit te halen. Juist, daar zit toch dat wetenschappelijke... Dat wetenschappelijke zit er in. Een beetje wetenschappelijk, een beetje pedante uh, ook nog wel. Ja. Dat is ook een toon overigens die je in jouw worstbijbel uh, mm. hier en daar aanslaat. De goede verstaande snapt dan wel dat het ook grappig is. Ja, He, maar je moet, open, ja. dat, <laughs> je moet wel even denken... Wow, want ja. je leert ons ook de lessen. En je spreekt mannen toe en je spreekt vrouwen toe. En ja. soms ook wel in een, in een taal die nogal uitdagend is. Mag ik het zo zeggen? Dat mag je zo zeggen. En dat, dat vind ik inderdaad... Ja, ik probeer boeken te schrijven. Kookboeken te schrijven die, waar je niets uit hoeft te koken. En na afloop dat je toch denkt... Nou, was, ik heb... Met veel plezier gelezen. Dat ja. is, uh, dan, dan ben ik tevreden. En als je er dan ook nog wat uit uh, kookt, dan zal blijken dat het ook klopt wat er staat. Maar het moeten ook leesboeken zijn. En wat, je, wat, wat dat? Wat is gevoel een... wat jij had uh, met het lezen van dat boek. Oh, ja. dus je denkt, oh, ik heb wat van geleerd en dan krijg ik raak geïnspireerd. Zijn nou, dat, dat, zijn, dat is het type boek wat ik graag schrijf. En dus niet van die boeken waar het allemaal kant en klaar in staat. en dat je daarna eigenlijk gedesillusioneerd op de bank gaat zitten en denkt: dat, Dit van, krijg ik nooit ja, zo maar mooi. Ja, dit kan ik of, nooit zo nee, goed. Nee, zeker niet. En, dat heb ik altijd en... bij de boeken van Jonny Boer. Ja, nou goed. Die, ik... die leg ik dus wel overal in huis neer, om dan de suggestie te wekken dat ik heel ja. erg op niveau zit. Ja. Maar vervolgens kan ik helemaal misschien, niets eruit halen. Misschien word je heel geïnspireerd of, of enthousiast ervan, of uh, uh, uh, lees je dat verlekkend in bed. Maar ik probeer wel echt iets, je, een nieuwe technieken te leren, ja. nieuwe dingen te leren. En dan bijvoorbeeld worst. Iets dan bijvoorbeeld wat, worst dat wij ja. echt kennen uit het dagelijks leven. Ook ordinair. Dat is de reden dat ik het ooit ben gaan maken. Dat, ja. het is, het is, dat is ook zo'n. Het is het vlees equivalent het is het vleesequivalent van pindakaas. Zeg maar. Het is een beetje een ordinair product. Zeker toen ik daar ooit mee begon, nu is het een vrij hip product geworden. Uh, maar dat was het toen helemaal niet. Nee, dat maakte ja. ik ook één keertje, net als de Vaniervla. Uh, maar dat bleek zo verbijsterend. Leuk te zijn en interessant dat ik dat twee keer ben gaan doen. En drie en vijf en twaalf. En nou ja, en nu heb ik 496 ja, pagina's erover gevuld. Waarvan ik echt denk dat, je, dat, dat het in ieder geval maakt de indruk compleet te zijn. Er zal vast wel ja. iets niet in staan. Maar er staat bijvoorbeeld, hè Patrick, jij vroeg meteen bij binnenkomst. Uh, staat daar wel de Surinaamse bloedworst in? Nou, ik heb hem gevonden onder ja, de titel ja. Belmer bloedworst. Okay. Waarom heb je dat Belmer bloedworst <lacht> gevonden? Ik, ik, ik woonde in de Belmer. En ja. uh, uh, daar stond dan altijd een mannetje met een grote pan kookketel... en die stond dan worsten te verkopen en had bloedworsten en vleesworsten. En de vleesworsten die durfde ik toen de tijd nog wel aan. En de bloedworst, daar heb ik dat heb ik toen nooit aangedurfd, tot mijn spijt. Ik ben, het, het recept eindigt ook met een, met een excuses ja. aan, uh, aan het uh, bij mijn bloedworstmannetje... dat ik dat nooit heb uh, durven eten. En waarom durfde je dat Heel eigenlijk? Lekker. Ben je achtergekomen dat ze... Bloedworst is hartstikke ja. lekker. Ja. En, en, ja, We moeten er een In ja. Nederland moet je er een beetje aan wennen, hè, denk ja, ik. bloedworstmensen... of hebben er, hebben er slechte herinneringen aan van vroeger... dat ze dat moesten eten met, met, met rode kool... en dat ze dat niet lekker vonden. Of de associatie van bloed... Ja dat, ja, dat is organig en eng en dergelijke. maar Boeder Noir klinkt een stuk Noir, die staat ja. er uiteraard ook in. En het is een fantastisch mooi product. En je kunt dat op de libelle zomerdagen serveren... als je er niet bij zegt wat het is. En dan gaat, wordt dat grif gegeten. Maar wat moet je dan zeggen? Dit is een, uh, een smeersel ja. waar je tien jaar jonger van wordt? Wat, wat, uh... Daar moeten we dan nog een goede naam <lacht> voor verzinnen. Is het ook een authentieke Surinaamse recept ja. Ik Ik hoop het. Ik hoop het. Je mag het zo meteen beoordelen. Het okay, is in ja. ieder geval. Ik kan je al wel vertellen, Patrick, dat er uh, runderdarmen aan te pas komen ja. van 45 tot 50 uh, millimeter. Oké. Okay. Uien, runder en kippenbloed met paneermeel, zout, Madame Jeanette peper. Dat is denk ik heel ja, belangrijk. Dan. Dat moet erbij zijn. Ja. Dat er, een magieblokje, Dat doen Surinamers ja. ook altijd. Ja. hè? blokjes ja. overal ja. in. Ja. Zwarte peperkorrels, gemberpoeder. Vers zelderijblad, rietsuiker. En de zaadjes zijn natuurlijk verwijderd van de madame Jeanette. Anders kun je niet meer praten daarna. Hij heeft diep gegraven. Hij heeft diep... Dit klopt zo, ja, hè? het klopt. Jullie, nou, in Suriname zijn jullie er dol op, toch? Bloedworst. Ja, het wordt heel veel gegeten. Het is een snack. Het is een snack? Het is een snack. Gebakken? En, nou, ge... eigenlijk wordt het eigenlijk gewoon gevuld. En dan wordt het in een hete pan met een, een, bouillon, een goede bouillon getrokken. En dan moet je hem aan de juiste temperatuur houden, denk ik. Uh, ja. Dat heb je toch ook, besch ook beschreven? Ja, niet? ja zeker. zeker. En, dan, een en stuk... dan knijp je hem ja. het liefst uit. Ja. Ja. Maar ja. anders wordt hij wel ah, week ja. waarschijnlijk, ja. Hè? Of, ja. of smerig. Ja, lekker zeg. Ik heb er nu eigenlijk wel zin in. Maar, uh... ja, ik heb Goed, wel andere worsten bij me hoor, maar geen, geen bloedworsten. Ja, want even voor de duidelijkheid: jouw boek is opgedeeld in drie compartimenten. Je begint met de verse, worst. verse worsten. Ja. Dan ga je naar de, uh, de, de, de, de kook kookworsten. Kook dus dat Kookworst. wil zeggen de, de, de gekookt worsten: gelderse worsten, maar ook de rookworsten. Yes. Uh, en maar ook de leverworsten en de bloedworsten. Allemaal worsten die je gaar eetgegaardheid. Ja. Um, en dan de gedroogde worsten. Want dat is, dat is wel de, de worst Olympus. Als je die beklommen hebt, dan kun je werkelijk alles. Dat is als je, hoe je dat je, kunt maken. Je dat, als je dat kunt maken. Dat je je eigen salami of je eigen fuet of je eigen kakiator of dat je dat kan maken. Dat je dan niet aan doodgaat. Dan, ah ja, dat is een, ja, want een dat mooie... is wel van cruciaal belang. dat je Niet, niet doodgaan is in het leven überhaupt uh, van cruciaal belang. Maar dat gaat nooit lukken op lange termijn. Dat is bekend. Maar dat Ik je niet wat het hoop. eten van worst ja. niet ja. Want we zitten daar grappig, uh, grappig over te doen. Ja. Maar daar gaat het wel echt over in jouw boek. Hè? Want je moet donders goed je moet, Ja, je moet daar geen grappen mee maken. Nee. Ja. Uh, Wat betekent dat? Als in dat een beetje aanrommelen met het maken van worst, dat is prima. Moet je vooral doen, lekker experimenteren. Maar met droge worst, daar moet je echt goed rekening mee houden dat dat ja, er ongewenste bacteriën in kunnen groeien... Ja. waarvan sommige zelfs vernoemd zijn naar worst. Er is een eentje die heet Clostridium botulinum. En botulinum, botulinum komt van botulus. En botulus is Latijn voor worst. Dus de hele bacterie, inclusief zijn gif, botulinegif... waar botox van gemaakt Botulisme, is. Kentie, Botulisme. Ja, is vernoemd naar worst. En dat is een uitermate potent uh, gif. Um, ja, daar wil je geen, uh, geen grappen mee maken. Nee. Dus je moet, daar, je moet je daar goed op inlezen... Wil je dat doen? En dan kun je het doen. Het is helemaal niet zo moeilijk om dat te voorkomen, maar een beetje, een beetje zo uit de losse pols, een beetje koken, zoals veel mensen graag doen. Het gaat over temperatuur, maar het gaat, gaat ook over, over, over, over hoeveelheid middel, zout, he? het gaat over conserveren. Het is, ja. het is het houdbaar maken van een product wat in principe heel erg bederfelijk is. En dan ben je heb je, ook je achter de, het geheim van de HEMA-worst gekomen? Uh, is er is er een geheim van heemworst? Nou, dat hemaworst. Lijkt me wel, want een hemaworst is geen andere iedereen. worst sma Het uh, smaakt zo als een hemaworst. Oh ja, nee, nou nee, ja, hij dat staat is niet in je boek. Uh, niet de hemaworst als zodanig, nee. maar dat is hij wordt gewoon wel een eh uh, een zag ik. Uh, ja, dat het het is een een, een rookworst. Ja. En dan wordt wel echt gerookt en uh, je kunt een prima hemaworst uh, kun je, dat je wel je maken ook hoor. Heel, uh, Tenminste uit eigen ervaring weet ik als je erin bijt dat er heel veel vocht uit loopt. Ja. Ja, uh, en dat is ja. wel echt typerend voor de HEMA worst. Oh, de hema -worst. Ja. Ja. En ook dat als je hem op hebt, dat je heel erg dorst krijgt. Er zit heel veel ja. zout ja. in. Ja. Heel veel zout zit erin, en dan, ja. veel vet, veel zout. En, en, en nog iets later dat je heel misselijk bent. Maar misschien scheelt Aha. het ook als je drie ja, worsten ja, achter ja, elkaar <laughs> eet. <laughs> <laughs> Wat heb jij dan meegenomen? Je hebt gedroogde worsten Ik worst heb drie, meegenomen. drie verschillende gedroogte. Heb worsten? je die ik gemaakt? Die ik het allemaal zelf gemaakt heb. Eentje, deze, het is gewoon een hele mooie groot formaat worsten grote roetoffer die er al snel uit zit. Um, en deze, daar zit koriander in en uh, uh, hoe heet dat? Uh, oh, dus een Het ja. geeft een iets wat gelige kleur. Dit is er eentje met een heel klein beetje hop erin. Hop, uh, van, hop het bier. Van, bier, van het bier. Het bier? geeft een heel okay. klein beetje een, een bittertje. En dit is een worstje die eigenlijk mislukt is. Hij, is. hij is prachtig om te zien omdat ik hem niet gemalen heb met de gehaktmolen, maar gehakt met de hand. Dus hij heeft een hele grove structuur. Dat is gaaf. En ik wilde hem met koffie maken. Uh, met een goede espresso erin. Dat werkt heel goed samen met vlees. Uh, maar ik heb het te weinig espresso weer gedaan. Dus het is nu gewoon wel een lekker worstje. Maar als, als ik nu niet had gezegd dat er koffie in had gezeten. dan hadden jullie dat niet teruggeproefd. Oké, okay, dus dat is een hele ja, Het gaat, het gaat ook wel eens iets meer wat eten. Ja. Want, want, want de kunst van worst is gewoon: je neemt een, je neemt een darm. en die stop je met Vol vlees. Vol met vlees, pretty much. Ja. Yeah. En dat is het zo'n beetje, toch? Hoe kijk je ja, het, daar nou in hoe... godsnaam 500 pagina's over? Hey, hey, dan ben je echt een groot schrijver, hè, als je dat kan. <lacht> uh, goed, je hebt nog met temperaturen te maken. Je hebt goed mengen, de verschillende soorten vlees, verschillende darmen. En dan hebben we nog de bloedworsten en de leefworsten ja. en dergelijke. Dus je kunt daar aardig wat uh, over aanroeren. Maar het komt neer op vlees. Dat maal je fijn. Je mengt het heel goed. Dat is erg belangrijk. Het is eigenlijk belangrijker nog dan dat, dan dat in die darm stoppen en zo. En dan stop je dat in een darm. Dan op je worst. Dat illustreer je ook met foto's. Hè? Je hebt uh, zeg maar een soort rulmengsel. Ja. en dat Goal, is haakt, niet. Zeg maar. Ja, ja, maar dat is, daar schrijf je dan bij. Zo moet het er niet uitzien. Ja. En dan heb je nog zo'n mengsel. Hmm. En dat ziet er dus, bij kaas zeggen: smedig uit. Een okay. beetje. Ja. Uh, ja, plakkerig, aan elkaar kleverig. geplakt, ja, kleverig. En zo ervoor, moet het eruit zien. Dat zorgt ervoor dat je binding krijgt in je worst. Dat je een sappige worst krijgt. Want dat, dat plakkerige, dat zijn eiwitten. En die eiwitten zijn in staat om vocht en vet vast te houden. Dat ja. als gevolg dat je die lekkere sappige hemaworst krijgt... waar veel vocht uit loopt als je erin bijt. Uh, en, en, uh, en zorgt ervoor dat als je er een plakje snijdt van je hemaworst... dat dit ook niet weer als gehakt uit elkaar valt. Maar dat dat een... Plakje blijft Precies, het zit aan elkaar geplakt en dat, dat doe je door heel goed te mengen. En Dat is echt de, de basis van het worst maken dat je heel goed je vlees mengt. Hij mishandelt eigenlijk zelfs. Er moet ja. wel wat geweld achter aan te passen. Waar moet er geweld ja, bij gebruikt, ja, ja, worden. Ja, ja, Je mag er wel je gooien houdt het ook met al het vlees. Over en zo in het boek. Ja. Ik vond het ja. wel een beetje heel sterk testosteron gericht, hoor, wat dat betreft. Uh, uh, dat, dat, ja. Ja, wat moet ik, ja. zeggen? Wat moet ik ja. zeggen? Dat Heb ik van een man? Heeft, die, heeft dat nou dit. nooit gezegd? <laughs> Het is ook vaak vroeger gekomen dat je een worst maakt. En het is mislukt, maar je hebt toch die gekozen voor een, een nieuwe soort van worst? Ik heb een, een recept erin staan. Dat is, die heet Happy Accident. Dat was een worst okay. met tijm en citroen en hazelnoots. Tot iemand tijdens een workshop een keertje de, de, de, de deksels van de bakjes kruiden verwisselde. En een dekseltje met uh, tijm deed op een bakje met uh, uh, ja. komijn. Ja. Veel lekkerder. Ja. <laughs> Weg met die Thames-citroenworst. Ja, ik begrijp even... het. Dat, dat zo, ontstonden... ja, ja. zo ontstaan de mooiste recepten. Ja, ja. De mooiste recepten, je yes. hebt gelijk. Ja. Ondertussen krijgen we trouwens van Manon Troppo een, uh, een mail. En zij schrijft: Ik vind het heel raar dat de Surinaamse verse kookbloedworst met de Nederlandse droge bakbloedworst wordt vergeleken. Mannen, geef even wat expertise. Nou. Nou, dat, zijn, dat zijn verschillende producten. Maar dat wordt niet vergeleken. Dat is de reden dat, men, uh, uh, dat veel mensen... Slechte ervaring hebben met bloedworst, is dat zijn vooral de bakbloedworsten geweest. Met veel meel erin en van die grote stukken vet erin. Ja, daar kun je van houden of niet. Ik vind dat ook fantastisch hoor. Ik, ik, ik eet dat dolgraag. Maar dat is inderdaad een heel ander product dan een Franse Boudin Noir. Bijvoorbeeld, die heel zacht van structuur is, is. Totaal niet te, ver, te vergelijken. En ook dus totaal niet te vergelijken met, met de, de Surinaamse uh, uitknijpbloedworst. Dus. Ja, stap over je jeugdtrauma heen, sowieso Kom, stuur, een advies. Stuur een naar Kwakkoe, laat ze even langskomen. Stuur, stuur naar, naar Kwakkoe, nou ja, ja. Een is goede Franse slager goed. voor een boudin noir. En ga zelf mee aan de slag, want ja. het is een fantastisch mooi product. Nog iemand die vraagt, Pieter heet hij, Pieter Hermans. Die vraagt, waarom ah, wint de burger... Ja, ken je Ja, hem? Nou, dan, Je hebt niet gevraagd of hij een mail wilde sturen. Okay. <laughs> waarom wint de burger het van de gehaktbal en de rookworst? Waarom met de burger het van de... Van de gehaktbal en de rookworst. Meer populair, dat zegt Pieter. Oh, waarom is, waarom is het momenteel zo dat de hamburger het vindt ja. van de gehaktbal en de rookworst? Oh, ik denk dat dat een beetje de Amerikaanse invloed is op het barbecuen. De, de, de, de ja. stijl van barbecue die we nu hanteren met van die grote barbecues en big green eggs. Dat is een beetje een Amerikaanse stijl. Die is ook Al die barbecue mannetjes hebben altijd zo'n cowboyhoed op tegenwoordig. Op ja. de een of andere manier. Dus ik er is denk dat is een televisieprogramma in... geweest waarin oh, Is dat iedereen zo? Ja. Oh, nou ja. Ik denk dat dat een beetje die, de invloed is. Maar we, we strijden hard terug. Volgende, mijn volgende boek heet uh, de gehakte ballenbijbel, denk ik. Ik heb een heleboel gekke, ook gekke worsten ben ik tegengekomen in jouw boek. Uh, sowieso een worst waar kaas in zit. Dat is eigenlijk, dan denk je, dat moet een misverstand zijn. Salig. Salig. Zalig. Maar ook, en dat is dan heel hip, een kimchi-worst. Ja. Dus gefermenteerde witte kool... Uh, ja. Heel populair, ja. onder andere uit de Koreaanse ja. uh, keuken. Ja. Die stop je dan in worst? Ja, dat is het, het combineren van twee fantastisch mooie producten. Kimchi is ontzettend lekker, een hele rijke smaakmaker. En, en worst is ontzettend lekker. En waarom zou je die niet met elkaar uh, verenigen? Dat is nog mooier. Is. Zweedse wilde weekendworst. Ja, daar sloeg mijn ja. fantasie wel een beetje bij op. Ja, ja, ja, ja, ja, Wat ja. is dat? Ga mee. Nou, ik, ik organiseer weekenden naar Zweden. En Dan gaan we vijf dagen lang alleen maar beesten uitbenen en worsten maken drankstoken, en drank stoken en fikjes stoken. Als je toch mannelijke testosteron wil, nou, dan moet je daar zijn. Um, <lacht> en, en daar maken we dus ook worst ik wist van. Niet dat het bestond, van, ja. van bijvoorbeeld Eland. of van. Uh, dan hebben we een reet tot onze beschikking. En dan, ja, dan moet je natuurlijk ook worst van maken onder andere. Nee, neem je mannen meer, nee helemaal niet. Oh. Oh, God, je wil, wil ook mee, ja, Daarne. Ik wil een stukje ja, belangstelling. Er zijn altijd, altijd vrouwen bij. Gelukkig ja, wel. Ja. Mooi. En dan wat ik zelf de mooiste worst van de wereld vind, die is door Sylvia Witteman omschreven als figuurworst. Dus ja. daar zit gewoon bijvoorbeeld een aap in of een. Uh, ja, mooi Tuptora. Of uh, een, Bob de Bouwer, of ja. zoiets dergelijks. Je, je hebt altijd wel twijfels over de herkomst, om ja. de een of andere reden. Ja, want... de, de, dat is, zeg maar, die staat helemaal onderaan het culinair gezien. Het ja. Maar technisch gezien is het. de alle moeilijkste worst die je kunt maken. Om daar een mooi figuurtje die in die worst te maken. Drinken, he. Dat midden, is echt ja. een goede Dora. Als je die kunt maken, dan word je op elke kookschool aangenomen. Absoluut. En dan tenslotte, er is één no-go in jouw leven qua worst... Ik zit even te denken waar je een op zit. Een Frans worstje, een typisch Frans worstje. waar oh, iedereen ja. mee opgezadeld ja, ja, zit. Nee. Als hij denkt, ik ga gewoon een dagmaaltijd bestellen op een Frans terras. Ook, ook dat is mij ook overkomen natuurlijk. Dat je heel stoer zo denkt van. Oh, do, do, ble, ble, ble, in het Frans proberen te zeggen, doe die maar. En dan krijg je de andouillette. En dat is een, een, een, een darm gevuld met darm. Ja. Uh, en nog wat andere ingewanden erbij. En wat darm erbij. En wat nog wat extra darm. Ja, en zelfs ik als hardcore worstliefhebber, dat is echt ja. gruwelijk vies. Ja, hoe vind ja, jij een biljet, uh, Karin? Want jij bent wel een gevorderd worsteter. Ja. Maar Andouillet gaat mij ook net iets te ver Omdat het ook de lucht is niet aangenaam. Ik ken helemaal niemand ja. die dat lekker vindt. Nee. Andouillet. Ik ken ook niemand. Zo. Patrick, Andouillet. Nou, ik, uh, niet, ik, ik kan hem wel gebruiken voor een geregen. Maar niet dat ik hem echt ja, zo'n Nee, sorry, nee. Mee, uh, nee. Hm. Hij stinkt een beetje. Ja. Hè, hij, stinkt, hij stinkt super. En radio, radio, radio 1. 1. Nou, ja, before she is.